Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanwege het coronavirus heeft Buitenlandse Zaken in Den Haag het reisadvies voor China verscherpt. Voor heel dat land geldt nu een waarschuwing voor veiligheidsrisico's. Aangeraden wordt om rekening te houden met nieuwe maatregelen van de Chinese overheid. Iedereen daar krijgt het advies zoveel mogelijk binnen te blijven. De Franse politie is bezig met het ontruimen van een tentenkamp in de buurt van Parijs. Het illegale migrantenkamp ligt langs de snelweg in Porte d'Aubervilliers, ten noorden van de Franse hoofdstad. Er zouden zo'n 900 tot 1800 mensen in dat kamp zitten. De migranten worden met bussen naar sporthallen en andere opvangplekken gebracht. Voor zover bekend verloopt de ontruiming rustig. Begin november werden bij Parijs al twee andere grote vluchtelingenkampen ontruimd.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 Philips verkoopt zijn afdeling huishoudelijke apparaten... zoals stofzuigers, koffiezetapparaten en airfryers. De afsplitsing moet over 1 tot 1,5 jaar een feit zijn. De afdeling is per jaar goed voor 2,3 miljard euro aan omzet. Philips wil zich nog meer specialiseren in medische apparatuur. Eerder besloot het bedrijf de afdeling... waar lampen worden gemaakt af te stoten. PSV en Tottenham Hotspur hebben een akkoord bereikt over de transfer van Steven Bergwijn. De PSV-speler moet nog wel medisch worden gekeurd door de Engelse club. Met de transfer zou een bedrag van ruim 30 miljoen euro zijn gemoeid. Bergwijn ontbrak afgelopen zondag al in de wedstrijd tegen FC Twente. En het weer. Buien met kans op hagel en onweer. Aan de kust zware windstoten. In het zuiden ook geregeld zon. En het wordt 5 of 6 graden. Ook morgen wat buien. En ook zon. En een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staat Belcar nog ruim 195 kilometer file. Door het slechte weer was het een behoorlijk drukke ochtendspits... ook waren er best wel veel ongelukken. Wat er nu speelt is de files met meer dan een kwartier vertraging... A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maarsenap koude 20 minuten extra reistijd. De linkerreishok is dichter. er staat een auto stil. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwouderdorp zo'n 25 minuten vertraging. Een ongeluk op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Stad en Muiderberg 35 minuten onthoud een ongeluk ook op de A44 Den Haag Amsterdam bij de af Oude Wetering. De weg is zo goed als dicht, je kan alleen maar via de vluchtstrook langs. Tussen Noordwijk en af Oude Wetering, 40 minuten vertraging. Ben je op weg naar Amsterdam, omrijden via de A12 en A4 gaat waarschijnlijk sneller, maar ook daar is nog druk. Op de N197 Heemskerk richting Beverwijk, voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. En op de N203 ook maar Amsterdam, de, uh, bij Purmerend 4 kilometer, ook een half uur vertraging.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 Femm in de morgen. You Go! No!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 That's all I'm me, Cause when the morning comes, I know you won't be there Every time I turn around You disappear I gotta I don't you naar Geer Loogman bij ZFM.